11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De behoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... probeert vanochtend het Europees Parlement te overtuigen om haar te steunen. Tot nu toe staat alleen haar eigen Europese Volkspartij... volledig achter haar voorzitterschap. In haar toespraak pleitte de von der Leyen onder meer voor een klimaatneutraal Europa... voor nieuwe afspraken over asiel en migratie... en voor meer kansen voor jongeren... Met haar speech hoopt Van der Leijer stemmen te winnen. Vanavond besluit het parlement of Van der Leijer de Europese Commissie mag gaan leiden. Criminelen hebben het steeds vaker voorzien op nieuwe auto's. Dat blijkt uit cijfers van het landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. In de eerste zes maanden van dit jaar nam het aantal diefstallen van auto's jonger dan twee jaar toe met 39%. Het totaal aantal autodiefstallen daalt nog steeds, maar het vlakt wel af. Het afgelopen half jaar werden ruim 3600 auto's gestolen, 36 minder dan dezelfde periode vorig jaar. Net als vorig jaar blijven de Volkswagen Polo en Golf en de Audi A1 de populairste modellen onder autodieven. In de Rotterdamse wijk ommoord zijn vanochtend vroeg vijf geparkeerde auto's uitgebrand. Ze stonden vlak bij elkaar. Na onderzoek werd duidelijk dat door een mankement de accu van een hybride auto in brand was gevlogen en dat het vuur was overgeslagen naar de vier andere auto's.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief? Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zand, Zandvoort Zand, Zand,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 En hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel? Altje.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 Kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel, Houtje. Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel, Houtje, wat in dat album had gekomen.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 Het liedverhaal van een familie die met een mooi weer aan het strand van Zandvoort gaat. Ik zou zeggen, luistert u maar. Nu gedaan door het jordaan Kordet. cabaret moet ik zeggen, met We Gaan Naar Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al de je goed en moe haar bloesje voor de dag.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 Van onze menen, lokt jong en oud. in the man.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 Loopt u zo alleen in de regen, juffrouw? Mag ik u een eentje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat ga ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, juffrouw, maar het zo. Kom, geeft u mij een arm? Het mag niet van mijn moemen. Oh, de tram is weg, ik breng naar de bus. Nou, kijk, het mag niet van mijn moe, maar het is wel lekker knus. Samen met u onder een paraplu. Wie Samen met u onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs Ergens hier zo smal. En bloem ze lagen en in de, de, gracht de gracht met haar op u en al. Ze werden uit de gracht gevist de juffrouw zei. meneer, u ziet mijn moe had toch gelijk. En dit doe ik nooit meer. Loopt u zo alleen in de regen, juffrouw? Mag ik u hun eindje vergezellen? Daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Oh, oh, oh. Ik ga van paraplu. Hiervan. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat Zocht, hij zocht een baan in kliegen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 Maar Zijn kindje van God, al was hij dan ook maar een schooier. Toch was hij gelukkig tevreden met zijn lof. Toch vond hij het leven steeds mooier. Zijn magere lijf was amper gedekt, met niet heel veel meer dan wat lompen.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 was toch immers een kindje van God. Al was hij dan ook maar een spooie. Toch was hij gelukkig tevreden met de lot. Toch vond hij het lieven steeds mooier. En chef en zijn moest het brak aan. Toen hij tot de stad liette.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 Niemand zoals hij, mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij.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 De vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En dan kan je in de feite vet. geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om rood beleg. Ik geef aan de liefdadigheid ja. mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kennen, missen: vissen. vissen. En ik leef ideaal, dat geeft het allemaal.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 voor jou blijft slaan en komt je schiel. op jou en mijn gedachten volgen jou steeds van reet tot reet ik bid voor jou in lange nachten waar je ook gaat mijn hart gaat mee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 Gevangen Daarom word ik Je lieve bruik Gehoord. Geen enkele brief.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 nog slechts een schim van wat ze was toen de tijd begon. Maar ze deed nog steeds koket tegen een falke potjeket. Die daar was opgehangen aan een cissie Daar wou geen mens toen nog een stuiver meer voor geven. Maar daar kon Doris toch nog een poosie goed van leven. Wie heeft er nog lampen?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 de nieuwste hobby van mijn ome Kootje Dat is aanvaren varen in een motorbootje Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn Maar tante Kruiden is aan boord, de kapitein blot plot. De zondagmorgen kwam, de hele buurt stond op de kade de grinnike bij het zien hoe proviant werd opgeladen Een rieper riep er je met die ouwe onderzeeer koe beet is op zijn hangsnor en zei dat is een jachtplebeer toen tante trui instapte maakte het schuitjes waren slag zij ze stapte plechtig op de plecht ze glibberde en daar lag zij de buren op de kade lagen een krom van maak. Koo riep wat let me tuig op een pik ja mijn schipperszaak de nieuwste hobby van een Dat is gaan varen in een motorbootje Hij is te sturen maar en dat vindt hij fijn Maar tante Truide is aan boord, de kapitein Klopt, klopt. Mijn tante Trui mankeerde niets, maar het hoorde ik had een scheurtje Koor riep je neer ze zien je hele directeurtje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 Hobby van mijn oom, een dat is gaan varen in een motorbootje. Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn. Maar tante Kruiden is aan beurt, de kapitein, Plots, plots. U hoort de muziek van Kees Pruis met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 Er bestonden talloze orkestjes die Hawaii-muziek speelden. De Klima Hawaïens is hun bijpassende tropische outfits, waren het bekendst. En u hoort ze met een paardenhoofdstel aan de muur. Er hangt een paard.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 een groen, groen, smal, ze kralde lang, verzaad en pH's, heel vermand. De een die blies de fluit, de fluit, de en de ander die sloeg de trommel. Toen kwam op eens de jager, jagerman, er heeft er een geschoten, en dat heeft naar men denken, denken kan, een ander er verdroten. Duifje met uw blanke veer, vlieg je niet door alle weer. Kan geen regen buideren, als grondwaalt heen ten veer. Altijd prober in je kuip, zijn uw pluimjes blanke duif. Altijd prober in je kuif, zijn je pluimjes blanke duif.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 Op Mariannetjes stroop in kannetje, laat de poppetje dansen. Hij wiegt het kind, hij roert de pappen, laat zijn hondjes dansen. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.